12 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Recordfiles files en afgelaste rijexamens examens door de sneeuw. Jongeren krijgen te weinig pensioen voor hun geld, zegt AFM. En Duitsland heeft nu een klein overschot op zijn begroting. In het midden- en zuidoosten van het land is nog lichte sneeuw. En verder is het overwegend droog. Het is 0 graden aan zee. In de rest van het land blijft het een paar graden vriezen. En tegen de avond alleen in het zuidoosten nog wat sneeuw. Vanuit het noordwesten brede opklaringen en vannacht stevige vorst. En morgen dan, zonnige periode, aan zeekant op een sneeuwbui. Middagtemperatuur tussen 0 en min 3. Tot en met het weekend blijft het dan volop winter. Het is droog en regelmatig is er zon. Al die sneeuw van vanochtend leidde tot een file-record. Er stond op een gegeven moment zo'n 1.000 kilometer file op de snelwegen. En het stond vooral vast in de Randstad. Half tien langs de A13 ah, tussen Rotterdam en Den Haag. Nog steeds langzaam rijdend verkeer. Hartstikke druk. Hier het tankstation. Even een sigaretje leuken, even, uh, even een bak koffie drinken. Want hoe lang staat u er al in? Ik ben om half acht vanuit Schiedam vertrokken. Automobilisten die komen tanken... Even pauze nemen. Van tevoren ook een uur eerder weggaan dan normaal. Zo'n afstand dus. Ja. Ik wist van tevoren al dat je in de file zou staan. Of hier eentje die door de wegen wacht. Wordt weggesleept. Wat was de eerste klant. Oh, dit was de eerste. Ja. Ik kon er ook niet langs. Nee. nee dat is het probleem nu met ja? dit weer. Hè? Dat je als ANWB dus ook niets kunt. Heel weinig, inderdaad. En vooral op de A20, dat stond het al vol. Oké, okay, nou, werk ze. Dank u. Joep, Hoi. Zie ik nou, meneer, dat u op de motor bent? Ja, dat klopt, ja. Dat lijkt mij niet erg handig uh, met dit weer. Ik heb geen ander vervoer. Ben en ik... hoe doe je dat? Twee voeten op de grond, heel voorzichtig optrekken en uh, zelfs al geloof ik niet in je god, toch, toch flink wat bidden. Het uh, doodsangsten uitgestaan daarnet. net. Maar waarom doet u dit? Ik moet naar mijn werk. Maar doodsangsten uitgeslagen, bidden. Uh, ja, hier nu net bij het tankstation moest ik hard op de rem gaan staan om niet tegen een auto aan te klappen die me niet zag. En uh, ja, we gleden allebei door. Gekke werk. Uh, ja, dit is uh, uh, niet iets uh, wat ik uh, iedereen aan kan raden. Belooft u mij de volgende keer gewoon thuis te blijven? <lacht> uh, ik zal het aan mijn baas, uh, aan mijn baas voorstellen. Nou <lacht> ja, u heeft hem ook meegemaakt. De langste spits... Tot nu toe ooit, want u heeft geen radio geluisterd natuurlijk Ik op de motor. Ik heb geen radio geluisterd op de motor, dus ja. dit is de langste spits ooit. Ja. Over de duizend kilometer zijn we geweest. Bloody hell. <laughs> <laughs> Waar een klein land groot in kan zijn. De reportage van Jeroen de Jager in alle sneeuw. En uh, de sneeuw was natuurlijk ook lastig als je rij-examen moet doen. Het CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft heel wat rij-examens, praktijkexamens afgelast vanwege het weer. Koen Sleddering van het CBR, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel examens zijn er afgelast vandaag? Op dit moment hebben wij 1314 examens moeten uitstellen... van de totaal 3200 die gepland staan. Goeiedag, dat is ongebruikelijk. Dat is... Het komt wel vaker voor, maar het is nu dat het specifiek in de Randstad gedeelte. want in het noorden zijn de examens wel doorgegaan. Het is nu heel erg geconstateerd op de Randstad... maar daar worden natuurlijk ook de, relatief de meeste examens gereden. Welke examens zijn zoal afgelast? Alleen auto of ook de motor, waar die meneer zo net over vertelde? Nou, motorexamens worden uh, meestal ook het snelste afgelast. En uh, dus Ik ben blij dat die meneer nog leeft. Het is toch echt on, on, onverantwoord om zo te gaan rijden met je motor. We, wij gaan zeker geen motorexamens afnemen deze week. Er waren juist heel veel uh, motorkandidaten, want er verandert een regeling. Ja, dat klopt. De, de, op 19 januari verandert uh, alle rijbewijzen rond de motor. Die gaan veranderen. Dus we hebben de afgelopen half jaar heel veel extra motorexamens uh, afgenomen van jonge lui. Dat gaat om mensen van 18 tot 24 jaar. Daarboven verandert er niets. Uh, en die zijn vanaf de zomer al heel veel extra examens aan het doen om uh, nog het oude rijbewijs te halen. Want de boel wordt strenger. Nou ja, goed, ze moeten het later een op een tijdstip inhalen. Uh, ik dank u wel, meneer Ledering van het CBR. Succes ermee. Aangedaan gedaan en bedankt. We gaan het hebben over de pensioenen. De pensioenregeling zoals we die nu kennen... is slecht voor jongeren. Dat zegt directeur Harman Korte van de AFM. Dat is de autoriteit financiële markten. Volgens hem betalen jongeren te veel voor hun pensioen... en ouderen te weinig. Gert-Jan Dennekamp, hoe zit dat eigenlijk? Want we betalen toch allemaal hetzelfde? Ja, dat klopt. Ouderen en jongeren betalen precies dezelfde pensioenpremie... en bouwen ook hetzelfde pensioen, dezelfde rechten daarvoor op. Maar dat is volgens de AFM-directeur eigenlijk niet eerlijk... want jongeren betalen dan eigenlijk te veel en ouderen te weinig. En dat komt omdat het geld dat jongeren inleggen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 En dat is dan al jaren zo. Waarom is dat nu ineens een probleem? Nou, dat is inderdaad eh, jaren zo. Maar dat is eh, helemaal niet erg als je als werknemer je hele leven bij hetzelfde pensioenfonds blijft. En dat gebeurde natuurlijk lange tijd ook. Um, dan betaal je tot je veertigste misschien wat te veel. Maar daarna profiteert dezelfde werknemer. Van die subsidie, zeg maar, zoals de AFM-directeur het noemde. Maar in de praktijk verandert dat systeem. Jongeren wisselen veel vaker van baan en dus van pensioenfonds. en profiteren dus ook veel minder van het systeem. En zeker als je als jongere begint bij een baas, maar later zzp'er wordt, ja, dan uh, uh, ben je helemaal niet meer aangesloten bij een pensioenfonds. En ja, dan heb je eigenlijk relatief te veel betaald voor je opgebouwde uh, pensioen. En profiteer je eigenlijk niet meer van de periode dat je een relatief lage premie betaalt, zoals een oudere dat doet. Dus uh, degene die vertrekt subsidieert dan eigenlijk volgens de korte de achterblijver. En dat noemt hij eigenlijk een ongemakkelijke situatie die zou moeten veranderen. Ongemakkelijk, zegt Harman Korte. Hij heeft vast een oplossing bedacht. Wat is zijn voorstel? Nou, de simpele versie is dat uh, hij eigenlijk vindt... dat uh, de jongeren voor, het, uh, voor dezelfde inleg meer pensioen moeten krijgen. Een alternatief is dat je de premie uh, verlaagt. Dat vindt hij eigenlijk uh, uh, niet het systeem waar hij voor zou kiezen. Omdat je dan misschien ook concurrentie krijgt. Uh, jongeren worden dan goedkoper dan ouderen. Dat was ook de reden waarom die, die gemiddelde premie is uh, gekozen. Nou zegt hij, als we dat dan handhaven... dan zou eigenlijk voor die 500 euro een jongere... Meer pensioen moeten krijgen dan hun ouderen. Hij gaat het straks eh, nog even uitleggen. Harman Korte van AFM. In onze avonduitzending een uitgebreid gesprek met hem. Gert-Jan Dennekamp, dankjewel. Nederlandse ambassadeurs bereiden overal ter wereld steeds vaker de weg voor Nederlandse ondernemers in den vreemde. En om dat nou eens flink in het zonnetje te zetten, hebben ondernemersverenigingen VNO-NCW en Venedex de ambassadeursprijs in het leven geroepen. Die is vanochtend toegekend aan het Nederlandse consulaat-generaal in Shanghai en de Nederlandse ambassade in Kuala Lumpur Maleisië. En van die laatste hebben we de ambassadeur Paul Beckers Gefeliciteerd. Veel dank, meneer Van der Putten. Dan moet u mij eens uitleggen, wanneer komen ondernemers bij u? Hoe komt u in contact met die ondernemers? Want als je wil ondernemen, ergens ga je naar de Kamer van Koophandel. Wanneer komen ze naar u toe? Ik kan er twee lagen in noemen. Je hebt de grote bedrijven, Ik noem Shell, Unilever, KLM, Viestan, Campina. Die zaken doen in Maleisië en die, uh, die uh, redden zich wel... Uh, tot het moment dat er een probleem is. En als er een probleem is, dan komen die ondernemers uh, bij ons, bij de ambassade. Uh, en dan proberen we, hen, uh, we proberen de problemen samen met hen uh, op te lossen. Andere ondernemers, uh, nou, categorie midden- en kleinbedrijf... die komen bij ons uh, om, uh, ja, om te vragen hoe de markt in elkaar zit. Om, uh, om uh, te weten welke goede bedrijven, uh, counterparts, uh, contacten er zijn... En dan uh, daar helpen we hen uh, mee op weg. U brengt mensen met elkaar in contact, uh, stel ik mij zo voor. Maar dat doet een Kamer van Koophandel ook. Werkt u daarmee samen bijvoorbeeld? Ja, we hebben een zogenaamde uh, business council. De Malaysian Dutch Business Council. Die werkt goed, maar die zijn daarna bezig om het netwerk, om bedrijven met elkaar in contact te brengen. Wij zitten op een iets, andere, iets, iets hoger niveau. Wij kunnen binnenkomen op een niveau waar, ja, waar anderen niet binnen kunnen komen. Ik we een voorbeeld geven. Het havenbedrijf Rotterdam was vorige week bij ons in, in Maleisië. Die zijn op zoek naar een goede counterparts. Ze hebben ook veel te bieden met hun expertise. nou Dan, dan wordt er gesproken op een niveau... Waar zo'n business council, zo'n Kamer van Koophandel, eh, helaas eh, niet binnen kan komen. En daar zorgen wij voor. Nou, dat leidt tot het gesprek op hoog niveau. En die, eh, eh, ja, dat komt gelukkig ook iets, iets goeds uit. U hebt de ambassadeursprijs gekregen. Moet u nog even beschrijven, meneer Bekkers, hoe die eruit ziet? Is het een plaquette? Nou, ik was uh, bijzonder uh, verrast. Het is een uh, hele grote oorkonde. Dus die komt uh, meteen in de ontvangst uh, bij de ambassade te hangen. Uh, zodat uh, al mijn collega's, mijn medewerkers, elke ochtend als ze binnenkomen... Eh, nou, daarvan eh, kennis nemen en nog enthousiaster aan het werk eh, gaan. Al Bekkers, ambassadeur in Kuala Lumpur, medewinnaar van de ambassadeursprijs. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De politie in Amsterdam heeft inmiddels 180 getuigen gehoord... in het onderzoek naar de schietpartij van vorige maand in de Staatsliedenbuurt. Een team van 60 rechercheurs doet onderzoek naar die zaak... en ze zoeken nog een aantal specifieke getuigen... Na die schietpartij, waarbij twee Amsterdammers omkwamen... werden agenten op de Haarlemmerweg beschoten. en De politie is nog steeds op zoek naar automobilisten... die getuigen waren van die beschieting. Gisteren werd na een uitgebreide zoekactie in Amsterdam-West... een vierde vuurwapen gevonden dat bij die schietpartij gebruikt zou zijn. De Duitse overheid heeft het afgelopen jaar meer geld binnengekregen dan uitgegeven. Het land boekte een klein overschot van 0,1 procent van het bruto binnenlands product, meldt het Duitse bureau voor de statistiek. En daarmee is de Duitse begroting voor het eerst sinds 2007 weer in evenwicht. Duitsland is een van de weinige landen in de eurozone met een begrotingsoverschot. Nederland boekte in 2011 nog een tekort van 4,5 procent. Dat is anderhalf procentpunt meer dan de Brusselse grens van 3 procent. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad treedt de politie hardop tegen betogers... die protesteren tegen corruptie binnen de regering. Voor de tweede dag op rij zijn meer dan 10.000 demonstranten de straat opgegaan... na een oproep van een Soenitische voorman. Ze zijn vanuit allerlei steden in een lange mars... naar het centrum van Islamabad vertrokken. De Pakistanse politie zet traangas in... om te voorkomen dat betogers het parlementsgebouw bereiken. En president Hollande heeft aangekondigd dat er meer Franse troepen naar Mali worden gestuurd... om de islamitische rebellen in het noorden te bestrijden. Er zijn nu 750 Franse militairen in het land. En dat aantal zal de komende weken naar verwachting worden uitgebreid tot 2500. Afgelopen nacht zijn 30 Franse tanks en andere panzervoertuigen voertuigen... vanuit Ivoorkust de grens met Mali overgestoken. Die kolonne werd begeleid door helikopters, vertellen ooggetuigen tegen de BBC. President Hollande bracht vanochtend een bezoek aan een Franse militaire basis in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. En hij zit daar in die golfstaat om de handelsrelaties te verbeteren en om Franse straaljagers te verkopen. Sport. Tennis' Robin Haase is in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld. Haase werd in Melbourne in drie sets verslagen door de Schotse nummer drie van de wereld, Andy Murray. Zetstanden 6-3, 6-1 en 6-3 in het voordeel van Murray. En die cijfers zijn er volgens Haase genoeg. Ja, nou ja, dat was een reëel beeld uh, van, uh, van de wedstrijd, denk ik. Uh, ik was niet goed genoeg, ik sfeerde niet goed, waardoor ik ja, gewoon eigenlijk niet uh, druk uh, kon uitoefenen. En uh, volgens mij de drie games die ik makkelijk won... dat waren ook precies de drie games waar ik goed serveerde. Ja, en, en dat is natuurlijk veel te weinig. En zeker tegen een speler als uh, Andy Murray. En ook Igor Sijsling is in de eerste ronde in Melbourne uitgeschakeld. De Oezbek Istomin was in vier sets te sterk voor Sijsling, Die overigens nog wel de eerste set wist te winnen. Sijsling keek dan ook met gemengde gevoelens terug op zijn debuut in Melbourne. Uh, nou ja, om uit te komen op de Grand Slam... Grand Slam is altijd geweldig. Uh, dat zijn de toernooien waar je voor speelt. Maar als je dan uh, in de eerste ronde naar huis wordt gestuurd, dan is het wel een beetje zuur. Kan je jezelf iets verwijten in die partij tegen Istoumin? Uh, nou, nou ja, ik, ik had het gevoel dat ik niet helemaal mijn uh, beste spel kon laten zien. Het lag aan beide partijen. Ik, ik had toch wel wat last van de zon. Ik, ik voelde dat mijn energie daardoor wat opgeslokt werd. Maar ook uh, mijn tegenstander speelde een uh, goede partij. Hoog tempo, serveerde goed, returneerde goed. Dus uh, ja, jammer. Igor Seisling en de Japanse Kimiko-Date Kroem... heeft als oudste speelster ooit een overwinning bij de Australian Open geboekt. Ze is 42 en ze won in de eerste ronde van de als e geplaatste Russische Petrova. Het is 13 over 12 geworden. John Bakker al de hele dag bezig met de sneeuw en de files. Hoe is het er nu, John? Ja, het valt op zich wel mee, maar we hebben nu toch weer twee files uh, gevonden. Allebei op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Leusden, vier kilometer... En vanuit Hogeveen naar Zwolle, bij de afrit Omme, twee kilometer. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hier ruim duizend kilometer van vanochtend door de sneeuw. Eh, daardoor zijn 1.300 rijexamens afgelast. Jongeren krijgen te weinig pensioen voor hun geld... zegt de autoriteit Financiële Markten. En dat moet anders. En Duitsland heeft zijn begroting voor het eerst weer in evenwicht. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Goedemiddag allemaal. Doof en slechthorende eisen dat RTL de programma's gaat ondertitelen. We hebben nieuws voor ze zometeen. In het mediaforum publicist Bart-Jan Spruit en Jan Slachten, de baas van Omroep Max. Het gaat onder meer over de bekentenis van Lance Armstrong bij Oprah. Tenminste, dat is wat we horen. Het interview moet nog worden uitgezonden. Discovery Channel gaat dat vraaggesprek in Nederland uitzenden. Wereldwijd en exclusief. Lance Armstrong bij Oprah. Zal hij bekennen? Oprah. Lance Armstrong. Alle remmen... Een internationale nieuwsquiz zometeen. Jorik Wolswijk. En die komt uit Zwolle. Dit is radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws. RTL moet meer programma's ondertitelen. PvdA, VVD en SP roepen daartoe op. En de aanleiding daarvoor is een tweet van de dove Eva Westerhof. Zij wil zo graag met haar horende vriendinnen naar Ik hou van Holland kunnen kijken. RTL ondertitelt dat programma niet. Aan de telefoon is Kim Koppenol, woordvoerder van RTL Nederland. En ook aan de telefoon Jasper van Dijk, SP Tweede Kamerlid. Um, goedemiddag, mevrouw Koppenol, even met u beginnen. RTL ondertitelt standaard alleen goede tijden, slechte tijden. Waarom? Nou, tot nu toe inderdaad wel. Uh, en dat heeft te maken met uh, het probleem. Tot nu toe was eigenlijk de hoge, de hoge kosten. Um, het is een vast agendapunt. Elk jaar uh, vragen we opnieuw offertes op. Ook dit jaar. Uh, vorige week is daar opdracht toe gegeven. En wij zien het ook absoluut als een maatschappelijke taak. Um, het is niet zo dat we dat niet onderkennen. En Eva heeft uh, heel terecht een punt. Um, en op basis van uh, vorig jaar ook onze ervaring met de verkiezingen... die we ook hebben ondertiteld uh, op verzoek... Um, hebben we nu besloten om in ieder geval te starten dit jaar met uh, RTL Nieuws... en een selectie van Nederlandse comedy- Drama en uh, dramaseries. Uh, daar, daar, en bovendien gaan we toewerken naar 50% ondertiteling van Nederlandse programma's in 2014. Maar ik hou van Holland, zit dat daarbij of niet? Nou, nu nog niet. Uh, het gaat nu om een selectie van Nederlandse comedy- en dramaseries... want daar krijgen we ook heel veel vragen over. En ook RTL Nieuws, dat, ja. dat kon u ook lezen in het stuk van, uh, van Eva in het AD. ja. Dus daar starten we mee. Dat vinden we ook heel erg belangrijk. En uh, we gaan langzaam toewerken naar, naar 50 ja. U zegt de kosten zijn een aspect, hè? maar SBS doet het bijvoorbeeld ook. En uh, die, uh, ja, die, die hebben het toch ook met die kosten te maken? Absoluut, ja. Die hebben met dezelfde kosten te maken. Het is wel zo dat wij uh, vrij uh, veel Nederlands product uitzenden. Ook Nederlands product waar weer toeslagen op zitten. En voor ons was het echt een overweging. Um, nogmaals, we onderkennen echt het belang... Maar tot nu toe uh, was dat wel een groot probleem. Ja. En uh, we zien nu de mogelijkheid om in ieder geval te starten. En we vinden het ook belangrijk om uh, die grote groep tegemoet te komen. Ja, het, het stond al langer op het lijstje. Ik geloof al zelfs twee, sinds 2007, want sindsdien is de politiek er ook al mee bezig. Zijn jullie ja. nou gezwicht door de druk vanuit de Kamer? Of juist door die actie van Eva? Nou ja, het zou een beetje te kort door de bocht zijn als we in, uh, in één dag uh, gezicht zouden zijn. Kijk, ik nou, denk het is wel dat... toevallig dat u nu met die toezegging komt natuurlijk. Ja, maar dat is, ja, dat is altijd het moeilijke. Uh, vorige week uh, stond het op de agenda en is besloten om offertes op te vragen. Dat is ondertussen ook al gedaan. Dus uh, er zijn al bedrijven benaderd. Um, en we hebben natuurlijk vorig jaar ook wel echt uh, heel goed geluisterd... toen uh, ons werd gezegd van waarom ondertitelen jullie niet de debatten. We vonden dat een heel terecht punt. En uh, ja, je kunt dan... Uh, Vasthouden aan een lijn. Of je kunt zeggen: van nou ja, dan gaan we het nog een keer heel goed onderzoeken. En dan gaan we kijken hoe we dat, hoe we die kosten goed kunnen combineren met toch een stap maken. En daarom deze concrete stap. En uh, tuurlijk luisteren we ook naar wat er gebeurt in de samenleving. Dat doen we altijd. En ook in dit geval. Maar dit was eigenlijk al een, uh, een bal die aan het rollen was. Ja, nou. Maar goed, Eva is er nog niet geholpen, want die wil graag Ik hou van Holland kijken. Nou ja, ze staat ook uh, groot in de kop dat uh, Eva het RTL Nieuws ook wil begrijpen. Ja, ja oké. Okay, okay. Dus, dus moet... um, ja, we <laughs> willen heel graag uh, zoveel mogelijk tegemoet komen. We doen eerst deze stap. Ja. En uh, we doen ook de toezegging dat we uh, toe gaan werken naar 50% in 2014. Dat is genoteerd. Uh, aan de telefoon zei ik al Jasper van Dijk, SP-kamerlid. Tevreden met deze toezegging? Nou, het klinkt goed natuurlijk. Maar ik moet daar wel bij opmerken dat RTL een vergelijkbare belofte al zes jaar geleden deed. Dat zie je ook in de Kamervragen. <coughs> en, eh, en toen zou het probleem ook opgelost worden. Dus als RTL nu vandaag in uw uitzending zegt... volgend jaar voldoen wij aan die 50%-norm waar SBS ook aan voldoet... ja, dan, eh, dan ben ik tevreden. Dus u trekt uw vragen in voorlopig? Uh, ik zou dat graag nog wel één keer heel, heel helder uit... Uit de uh, uh, mond van uh, de mevrouw van RTL willen horen. Ja, maar ze heeft het nu twee keer gezegd. Mevrouw Koppenol. Ja, ik wil het heel graag nog een derde keer uh, herhalen. U kunt mij aan deze belofte houden. Oké, okay, wat Volgens ik weet. 50 procent. Nee, dan is het hartstikke goed, Dan zouden inderdaad kamervragen overbodig worden. Uh, dus uh, dat is goed nieuws. Ik ja. zou zeggen gefeliciteerd. Zij meneer Van Dijk, u hebt ook nog even iets uit te leggen, want u wilt eigenlijk dat dit Europees wordt uh, geregeld. Hè? Uh, terwijl dacht ik de SP toch niet zo voor Europa was? Nou ja, kijk. Dat is, uh, dat is onjuist. De SP is voorstander van Europese samenwerking. En het punt hier is dat RTL altijd heeft gezegd... wij hoeven niet te ondertitelen, want wij zitten in Luxemburg. Nou, Dat vinden we natuurlijk een buitengewoon flauw argument, eerlijk gezegd. Want iedereen weet dat RTL 4 en de andere zenders van RTL... gewoon voor de Nederlandse publiek bestemd zijn. Als je dan in Europa moet zijn om aan dat... Smoesje, zeg maar, een mm -hmm. eind te maken, ja, dan vind ik het prima om dat in Brussel te regelen. Ja, okay. Mag ik daar nog even op reageren? Want we hebben nooit gezegd uh, dat het onder Luxemburgse status, we zijn altijd heel open en eerlijk geweest dat het om de hoge kosten ging. Uh, en we hebben nooit onze Luxemburgse status gebruikt om daar onderuit te komen. No, Oké, okay, maar het is hier vastgelegd en gezegd ook in deze uitzending uh, 50% volgend jaar, en u begint er al heel snel mee met RTL Nieuws inderdaad. Ja. Ja. Hartstikke mooi. Dank u wel voor het aan de telefoon komen. Allebei Jasper van Dijk van de SP en Kim Koppenol van RTL Nederland. Het klinkt vertrouwd, maar toch is het nieuw. Hoe bepaalde belastingen en paalwormen de bouw van schepen in de Gouden Eeuw? Dit is De Wereld Leert Door. Ja, gisteravond om half elf was de eerste aflevering van De Wereld Leert Door. Er keken 420.000 mensen naar die eerste aflevering. En ook de reguliere uitzendingen van DWDD zijn gisteravond weer begonnen. En de eerste aflevering in het nieuwe jaar om half acht dus trok 1,2 miljoen kijkers. Het hackerscollectief Anonymous heeft uit woede over de zelfmoord... van internetactivist Aaron Schwartz... websites van de Technische Universiteit in Massachusetts platgelegd. Er liep een rechtszaak tegen deze Swartz, omdat hij miljoenen academische papers illegaal had gedownload. Dat deed hij via het netwerk van de universiteit. Swartz riskeerde daarmee een gevangenisstraf van 35 jaar. Anonymous vraagt naar aanleiding van de zelfmoord om... hervorming van de wetgeving rond cybercriminaliteit... copyright en intellectueel eigendom... Aaron Schwartz leed al aan depressies... maar de rechtszaak zou die volgens zijn ouders verergerd hebben. Gisteren was freelancejournalist Asja ten Broek in onze uitzending. Ze heeft het helemaal gehad met de manier waarop kranten... en tijdschriften met freelancers omgaan. En de druppel was een mailtje van de Volkskrant... waarin stond dat die krant haar artikelen mocht doorverkopen... aan het Nederlands Dagblad en dat ze daar geen geld voor zou krijgen. De journalistenvakbond NVA heeft intussen contact gezocht met de Volkskrant... omdat die krant gewoon wordt betaald door het Nederlands Dagblad. Secretaris Rosa Garcia Lopez van de nva sectie Freelancers. Ze heeft al aangegeven dat er een gering bedrag meegemoeid is. Met andere woorden, het levert de Volkskrant iets op. Dus ik vind al dat ze informatie heeft gegeven die heel nuttig is. Als het hen een gering bedrag oplevert... dan moet dat gering bedrag eerlijk gedeeld worden met de freelancers. Dus ongeacht het bedrag, het levert hen geld op. Het feit dat zij. Stukken van freelancers laten doorplaatsen door het ND. Dus het ND neemt het materiaal af van freelancers. Daar moet een vergoeding tegenover staan, absoluut. Kan een release-datum van een film invloed hebben op de kansen voor een Oscar-nominatie of zelfs het winnen van zo'n Oscar? Twee datajournalisten bij Nu.nl legden alle cijfers naast elkaar en zochten het uit. En dat viel behoorlijk in de smaak bij onder meer de website van de Britse kwaliteitskrant The Guardian... Jerry Vermanen is een van die twee en hij helpt dat door dit succes nu meer datajournalisten aan het werk komen. Als zo'n project door buitenlandse media wordt opgepikt, ja, dat betekent natuurlijk wel wat voor ons. Dat, dat is we mooi, mooi meegenomen en dat kan hopelijk een heleboel andere journalistieke organisaties ook overtuigen. Van kijk, hier zit echt iets in, hier kun je echt uh, ja, interessante artikelen in mee maken en ook nieuws heel duidelijk mee vertellen. Uh, door het visueel te maken en uh, door het op een andere manier te presenteren dan alleen maar tekst. Hmm.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 Het mediaarchief. De SGP verandert de reglementen waardoor vrouwen in theorie op de kieslijst kunnen worden gezet. Het is al lang een heet hangijzer voor de strengchristelijke Partij. Al jaren strijden vrouwen ervoor om volledig aan de partij te mogen meedoen. Riet Grabrein van Putten was een van die voorvechters. die begin jaren negentig naar de rechter stapte. om tot de algemene ledenvergadering toegelaten te worden. Ze kreeg daardoor de bijnaam De Plaag van Den Haag. In 1992 zat ze bij Andries Knevel in het 11e uur... waar ze uitlegde dat ze lid van de SGP kon worden... door een foutje bij de inschrijving. Ik dacht zo, toen ik deze zaak zat voor te bereiden... u heeft waarschijnlijk een wat moeilijk karakter. Want u wilt dingen die eigenlijk helemaal niet kunnen. Als vrouw lid zijn van een mannenpartij. Dat kan toch helemaal niet? Blijkelijk wel, anders was ik het niet. Hè? U bent lid. Ik ben Even lid. voor alle duidelijkheid, hè? u bent al lid van de SGP. Ja, sinds, sinds 1984. Ja. ja, maar dat komt omdat u een brief had geschreven... ondertekend door grabijn. Dat bleek uw man te zijn. Althans, hij dacht dat uw man dat was en u ja. was het. Je ja. bent dus stiekem lid geworden van de SGP? Nee, zeker niet. Want de dag daarna heb ik dat gerectificeerd. Toen ik hoorde dat de SGP nu juist op mensen zat te wachten als de heer Grabijn... heb ik een brief geschreven, want ik schaamde mij diep. Heb Toch ik een wel. brief geschreven? Jazeker, ja, zeker. Ah. En daarin gezegd dat het niet meneer Grabijn was, maar dat ik mevrouw Grabijn was. En dat ik dus uh, in dat opzicht... Uh, tja, nou ja daar verder niets aan kon veranderen. En, maar dat ik het best ja. droevig vond. Dat ik juist omdat ik een uh, vrouw ben... eigenlijk uh, niet van mijn politieke belangstelling blij kon geven. Waarop ik vervolgens uh, bericht ontving van de SGP... dat ik me kon aanmelden. Ja. En ondanks tegenwerking bleef Riet Grabrein uh, lid. Maar ze klaagde de SGP ook nog aan bij de commissie Gelijke Behandeling... wegens discriminatie van vrouwen. En in het bijzonder van mij was haar motivatie. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vraag met Bartjan Sprijs, publicist, en Jan Slachter is de baas bij Omroep Max. Uh, hartelijk welkom, allebei. Um, ondertiteling bij RTL. Goed nieuws voor de dove en slechthorende, Jan. Ja, absoluut. Uh, ik verbaas me een beetje over dat RTL roept dat het, dat het zo kostbaar is. Uh, wij zijn sinds kort ook verplicht om ons programma Studio Max Live zelf te Want uh, Normaal deed de NPO dat. De NPO dat, maar zij voldoen aan die norm van 95%. En wij betalen dat nu zelf. Dus een bezuiniging van de NPO ligt nu bij de, bij de omroep. En wat kost zoiets? Dat kost 625 euro voor vier afleveringen. En... En ik, ja, aan mankracht. Dus ik kan me voorstellen misschien dat de infrastructuur dat die kostbaar is. Dus mijn voorstel zou zijn, als je dat dan nou bundelt. Als je dus als publieke omroep en met de commerciële daar één afdeling van maakt... en die dienst van elkaar afneemt... dan kan misschien doordat je dan ook efficiëntie hebt... Die dat percentage van 50 misschien voor wat betreft de commerciële wel naar 70. Dus kostbaar is het niet, misschien de infrastructuur... Maar laten we, laten we gaan bundelen. Ik bedoel dan, uh, Jij pleit eigenlijk voor één uh, ondertiteling. Één ondertiteling voor RTL en de publieke? NPO, publiek worden, ja, waarom niet? nu zit iedereen uh, opnieuw het wiel uit te vinden... en allerlei offertes aan te vragen. Er is hier bij de NPO een hele goede afdeling ondertiteling. Daar zijn zelfs mensen ontslagen. Omdat er een bezuiniging uh, plaatsvond. Dus uh, die mensen zijn daar heel, heel goed in. Dus waarom zouden we dat niet bundelen... zodat het een algemene dienst wordt... voor zowel de publieke als de commerciële omroep? Martjan Spruit, zou RTL nog beter zijn best moeten doen? Ze hebben het nu over een jaar en dan zit ze op 50 ja, ik zit er enerzijds met een zekere verbazing naar te luisteren, omdat ik het raar vind, of opmerkelijk vind, op zijn minst, dat een mevrouw kan klagen over het feit dat RTL het niet doet. Alsof ondertiteling een soort mensenrecht is, wat je dan via de politicus van de SP kan, uh, kan afdwingen. Ik vind dat heel, heel, heel vreemd. Ja, politici vinden uh, altijd leuke onderwerpen om zich uh, voor in te spannen. Want ja, dat levert, maar goed, blijkbaar is er inmiddels een wettelijke norm. Nou, als, wij, als wij bijvoorbeeld als wij sml niet, niet ondertitelen... dan staat bij ons de telefoon rood gloeiend. Het ja. gaat om 1,5 ja, miljoen mensen. Ik wil dat iets zou ja. toevoegen. Ja. Want ik heb zelf in mijn, in mijn omgeving iemand die slechthorend is. Niet doof, maar slechthorend is. En ik weet hoe vervelend het nee. is voor zulke mensen om naar, televisie te, of naar de televisie te kijken. Omdat dat, dat geluid natuurlijk op een bepaalde manier doorkomt. Dus ik vind het heel goed dat het gebeurt. Maar waarom, dat kun je toch ook vanuit het besef dat je als omroep ook een maatschappelijk belang hebt... vanuit jezelf doen. En dan niet je beroep op Luxemburgse wetgeving... of op Eens. de hoge kosten dat die mensen moeten gebeuren Dat moet je, dat als je ja. lang vanuit humane overwegingen moeten doen. En niet met, via Jasper van Dijk van de SP. Ja. Ze gaan ermee aan de slag in ieder ja. geval. En uh, Jan, dat voorstel van jou, nou ja, kijk of dat opgepakt wordt. Ja, kijk, we zitten al natuurlijk allemaal in diezelfde vijver te vissen. En dit is zo'n dienst waar je helemaal niet je kunt onderscheiden... als commercieel of publieke omroep. En er zitten heel veel mensen... Het wiel is al uitgevonden, dus laten ze de koppen bij elkaar ja. steken. En misschien dat dan er zoveel efficiëntie te halen valt... Dat, dat we wel naar 100% kunnen. Ja. We gaan uh, zometeen doorpraten over een andere zaken uit de media. Eerst het laatste nieuws, Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Het KNMI gaat de criteria voor het weeralarm aanpassen. Aanleiding van de sneeuwval van vanochtend en de files die de toen kwamen. Het KNMI had geen weeralarm afgegeven dit keer, maar zegt achteraf... nou, het had best wel gekund. De huidige pensioenregeling is slecht voor jongeren... zegt directeur Harman Korten van de autoriteit Financiële Markten. Ouderen en jongeren betalen op dit moment dezelfde pensioenpremie... en ze bouwen dezelfde rechten op. En volgens de AFM-directeur is dat niet eerlijk. De politie in Amsterdam heeft 180 getuigen gehoord... in het onderzoek naar de schietpartij van vorige maand... in de staatsliedenbuurt. Een team van 60 regisseurs doet nu onderzoek naar de zaak. En ze zoeken nog een aantal specifieke getuigen. En de Duitse overheid heeft het afgelopen jaar... meer geld binnengekregen dan uitgegeven. Duitsland boekt een klein overschot van 0,1 van het bruto binnenlands product, meldt het Duitse Bureau... voor de Statistiek. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag sneeuwt het in het midden- en zuidoosten van tijd tot tijd licht en vanuit het westen komen opklaringen voor. Aan zee ligt de temperatuur rond of iets onder nul en in de rest van het land blijft het de hele dag vriezen. De wind draait van oost naar noordoost en is meest matig van kracht. Vanavond en vannacht moet het zuidoosten nog rekening houden met lichte sneeuwval. In het noordwesten is er juist kans op een sneeuwbui. De bewolking trekt in de loop van de nacht langzaam naar het zuidoosten. Onder de brede opklaringen en boven de versgevallen sneeuw gaat het flink vriezen. In het noorden vriest het matig tot min 8. In het midden en zuiden wordt lokaal strenger fors verwacht tussen de min 10 en min 15 graden. Woensdag is het prachtig winterweer en de zon krijgt veel ruimte. Aan zee blijft de kans op een sneeuwbui aanwezig. Overdag temperaturen tussen 0 en min 3 graden. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mee daarvoor met Bartje jan en Jan Slachter. Uh, jan, eerst even over jou nog even, want je hebt in een klooster gezeten. Dat is voor een uh, programma van uh, Kruispunt, hè? Ja. Dat, dat wordt binnenkort uitgezonden. Uh, wanneer was het? Uh, zondag, aanstaande zondag, geloof ik, om 11 uur op Nederland 2. En je zat in dat klooster en je moest ook stil zijn. Hoe lang was dat eigenlijk? In totaal 32 uur. <laughs> het was in de abdij van Egmond. Ik had ooit een keer in een interview gezegd, toen ik het heel druk had... ik zou best wel eens een keer 14 dagen in een klooster willen zitten... Nou, daar was ik na drie uur toen ik daar zat wel uh, achter van dat dat niks voor mij was. Dat, uh, nee, ja, weet je je, je, je moet de stilte beleven. Je mag niet praten tijdens het eten. Je gaat zes keer naar de mis. Maar ik word ergens stil van. Van een schilderij, van muziek, van, een, van, van het strand, van de zee. Maar niet als ze mij in een kamertje opsluiten met de biografie van Albert Schweitzer En dat ik vervolgens in de mis zit en ik ga dan allerlei dingen... Opmerken. Ik zie, wacht, hey, er wachten zijn dertien monniken, maar ik zie dan maar twaalf. Waar is die dertiende? Oh, die is de klok aan het luiden. Dus bij mij dan weet wil, dat dan ik... wil je dat eigenlijk vragen? Dan, dan wil ik dat, dat vragen. Mag, dat mag en, het en jij het. bent er ook als gast. Jij zit tegenover mij uh, tijdens het eten. Ik wil weten, wat doe jij hier? Ik zie alleen dat je alleen maar hagelslag eet. En Want er en zitten meer mensen Er in... zitten meer ja, gasten. En ja. ik had natuurlijk wel... Ik moet wel zeggen, de abt van... Het zijn overigens hele aardige monniken. En, en die zei van meneer Slachter, u moet hier echt langer komen. Drie, vier dagen, zonnekameraploeg. ploeg. dan gaat u daar varen. Dat was een monnik, die zat er al vijftig jaar... En die zei, meneer Slachter, ik heb nog nooit één seconde spijt gehad. Ja, het is een roeping, uh, maar... maar Kun okay, je ik... dan een kleine time-out, dat je dit soort dingen wel even met elkaar kunt... Nou ja, ik had natuurlijk wel, dat was wel dat een was beetje... Bij aankomst of vertrek. Bij aankomst, ah, en ik, en ik maar... maakte me ook gelijk wel druk van... kan ik hier wel ergens roken, want ik moest mijn telefoon inleveren. <laughs> ik moest mijn iPad inleveren. Ik, ik mocht helemaal niks. Ik, als ze nu ook mijn roken afpakken, ja, dan... Ja, een beetje close heeft wel een rooksalon. Nou en... ja, het was wel buiten in de tuin uh, ah. dat dat dan werd toegelaten. Maar... Uh, ja, het is niet, niets, niets voor mij. Nee, Bart Jan? Ik, heb het, uh, ik heb dat nooit meegegaan. Ik heb wel een keer uh, voor een conferentie... in een zeer kloosterachtige omgeving verkeerd. Dat was in Spanje bij, in de omgeving van Madrid. En in een, in een kloostercel geslapen en uh, dat daar gezien. Ik zou, ik zou het eigenlijk best eens willen ervaren. Ik denk dat, ja. ik, er, dat ik er wel geschikt voor zou zijn. Stilte. Ik, ik heb weinig behoefte aan het praten. Ondanks het feit dat ik hier nu zit, zit te kwebbelen. Uh, maar, maar, maar lezen en een beetje mijmeren... Dat ja, maar is dan kan dat ik ook in de aan. auto. Weet je? Ik kan soms ja. in de auto zitten en heb ik soms een rit van twee uur. En dan kan ik ook stil zijn en genieten. En dan denk ja. ik ook over allerlei dingen na... En ik zou het, het wel eens... Uh, ik zou je moet het gewoon meemaken ah, Maar ook, ook met zelfs. een camera vroeg erbij, zoals voor dit programma? Nou ja, dat hoeft voor mij nou weer niet. Nou, dat was natuurlijk ook wel een beetje... Kijk, ik heb ook daar gezegd... dat is één ding wat me enorm daar bevallen is. Ze kunnen daar goed koken. En voor mij was het hoogtepunt de griesmeelpudding. Die was daar lekker. <lacht> en dat deed mij denken aan mijn jeugd... Toen mijn moeder uh, dat uh, ook uh, zo lekker kon maken zonder klonten. En uh, nee, <lacht> kijken allemaal zondagavond om 11 uur Nederland te <lacht> Oké. Okay. Dan over Armstrong. Dat is eigenlijk voor jullie allebei... Uh, daar kwamen we toevallig achter in de, in de voorbespiegelingen uh, een, een grote held hè, Bart Spruit. Ja, kijk, ik heb ik verbaas me eigenlijk uh, niet alleen over mensen die denken dat ondertiteling een mensenrecht is, maar ook over heel de dopingdiscussie. Ik vind het doping een probleem op het moment dat duidelijk zou zijn dat het gevaarlijk is voor de gezondheid van degene die doping gebruiken. Nou ja, er zijn wel eens renners dood van een fietsgeval. Ja, oké. Okay. Eén of twee, er zijn een hele een paar hele beroemde voorbeelden van. Um, Lance Armstrong als je een beetje van sport houdt, en dat doen de meeste mensen... dat was toch een reden waarom je Swin als eerder van het strand naar huis ging... om die, in ieder geval de bergetappes te zien. Mm -hmm. En dat was fenomenaal. Nu blijkt, eh, volgens mij uit alle berichten... dat dat, dat, dat, dat halve peloton of driekwart van het peloton gebruikt. Anders lukt je dat ook niet. Dus er was in feite sprake van een level playing field. Dus ik vind niet dat uh, deze bekentenissen, als je die gaat afleggen... afbreuk doen aan de atletische prestaties... Uh, van Lance Armstrong. In dat opzicht blijft hij uh, gewoon een held. En alle mensen die uh, met morele bezwaren komen... tegen dopinggebruik, die, die hoor ik daar nooit eens roepen... dat ze ook accepteren dat de komende Tour de France... in een midweekje wordt verreden... Met twee vlakke etappes. Eén ja. tijdrit En één keer tegen de ja. all-op d'Huez op. Met een bonus bovenaan van 10 minuten of ja. zo. En dan, dan gaan we kijken wie er de beste is. Precies, want dat, dat willen wij als, als, als, als volgers ja. niet. Want nee. dan is het saai. Ja. Uh, nog even. want uh, Kijk, we moeten dat interview nog gaan zien. Dat, dat wordt komende week uitgezonden. Maar het is dan vannacht uh, opgenomen. En dat ja. blekert natuurlijk onmiddellijk... Hij zou pas van vast zijn voedstuk vallen als hij daar gaat zitten grinen. Nou, dat zou, dat zou er, dus gaat zijn. gaat zitten bekennen. Dat, ja. dat, dat, dat, dat zou onacceptabel zijn. Dan ga ik hem ook ontvolgen bij Twitter. Hè. Dat zijn de berichten ja. die de buitenweg komen. Dat hij gaan we zien. Kijk, wat mij wel enorm heeft verbaasd, ik, het, het is nog steeds ook wel mijn held, maar waar ik enorm in teleurgesteld ben. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel openbaringen gekomen van andere renners. En ik heb altijd in de onschuld van Armstrong geloofd. Heel naïef. Uh, hij maar, was mijn held. tot vandaag? Nou, nee, natuurlijk niet. Tot, tot vandaag niet. Toen die bekentenissen van zijn medeploeggenoten naar buiten kwamen, had ik ook wel eens iets. Van, nou, dat klopt hier iets niet. Maar daarvoor had ik nog steeds zoiets je ja, kunt het gewoon niet hebben dat die Amerikaans zeven keer de Tour heeft gewonnen. Weet ja, je wel, dat, nou, dat, dat, dat, dat, dat gevoel had ik. Ook, had ik en nou, het, nou, hij, nou. hij gaat ervoor, de man ja. heeft kanker overwonnen en nou, noem het allemaal maar op. En dat hij nu naar buiten komt, ik zou ook willen pleiten... want er zitten natuurlijk nog een aantal renners in Nederland... die ook nog steeds naar buiten moeten komen. Michael Bogert. En laat iedereen vrijdag naar buiten komen. Laat iedereen gewoon zeggen, we hebben gebruikt. Dan staat het zaterdag in de krant, dan zijn we er klaar mee. En dan zou ik inderdaad ook nog wel voor, voor willen pleiten... dat doping op bepaalde schaal wordt toegelaten. Want helemaal uitbannen. Men is zo geraffineerd. Ik bedoel, op een gegeven moment... Dat, dat de dopingscontrole, wie het heeft bedacht... zijn die renners al veel, weer, veel verder... Mm -hmm. met, met het kunnen gebruiken van, maar van dat soort -jij zaken. Jij zegt eigenlijk, het zou best kunnen zijn... dat dat interview, uh, wat, wat hij dus nu al intussen heeft opgenomen met Oprah... dat dat andere renners ertoe aanzet. Of, uh, dat het zou moeten. Het, het laat, te laat, laat te iedereen hier maar gewoon naar buiten komen. Ook, maar ook in Nederland. Mm -hmm. wij, wij zitten nog steeds ook met de vraag... heeft Michael Boog het gebruikt? Het antwoord is ja, hij heeft gebruikt. Het was altijd een beetje nou, slag. Ja, he? Het was kom. altijd een beetje dubbel, hè... Uh, ik geloofde ook van Armstrong, die, die is gewoon goed en dat kunnen mensen ja. niet hebben. Zeker Nederlanders kunnen het niet hebben. Als een Amerikaan gewoon. Uh, nou, jaren, het, dat, de ja, ja. En, ja. En, uh, ja. de beste is. En hij is toch nooit betrapt, dus waar hebben we het over? Ja. Andere kant, als, als, als hij tegenover Mart Smeet zat en andere journalisten dat, dat. En, uh, en de werd gewoon aan hem gevraagd: van, uh, gebruik je doping of heb je gebruikt? gaf hij altijd een indirect antwoord. Ja. Hij zei, nooit, zei altijd: uh, Ik zou gek zijn geweest of ik zou dan toch al lang betrapt zijn geweest als ik gebruikt had. Uh, hij gaf altijd indirecte antwoorden. Maar ja, wat interessanter is uh, misschien nog... is uh, niet alleen uh, of hij gaat bekennen, al dan niet uh, onder tranen... maar ook dat hij heeft aangekondigd dat, die, dat de meerpunt nu blijkbaar helemaal ja. open moet... en dat hij uh, gaat verklappen welke mensen van de UCI... Ja. Op de nou, hoogte waren nee, van ja. alle Alberta-praktijken ja. ja. binnen het peloton. Hij heeft gezegd dat hij vooral het gaat hebben over de bestuurders inderdaad. En, en geen renners en ex-renners gaat noemen. Nou, we gaan het zien. Uh, donderdagnacht wordt het uitgezonden. Jullie gaan kijken. Ik ga kijken. Ja. Discovery Channel zendt het hier in Nederland uit. Ja. Uh, de Wereld Leert Door. Gisteren was daarvan de eerste aflevering. Half elf, Nederland drie. Een uh, nieuw programma. Matthijs van Nieuwkerk interviewt wetenschappers. En de eerste gast was maritiem archeoloog Martijn Manders. Uh, Bart-Jan, wat vond je ervan? Ja, ik vind het een uh, fantastisch uh, uh, spin-off van het programma. Ik heb ook genoten van die colleges van Robert Dijkgraaf. Dat was toch allemaal heel leerzaam. Dit vind ik echt een hele, hele serieuze, inhoudsvolle televisie... Uh, waarin echt, echt geleerden... Uh, geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk... in, in zo'n korte tijd hele ingewikkelde problemen... weten duidelijk te maken. Dus ik hoop dat er nog heel veel uh, afleveringen komen. Ik zal ook wel suggesties hebben. 420.000 kijkers, Jan. Uh, is Kijk, dat ik goed? heb het niet gezien. Ik was gisteren bij de première van de Lady on Stage... van Rut in Tilburg. Hartstikke leuk. Prachtige show. Uh, maar nee, ik heb het niet gezien. Alleen... Waar ik een beetje bang voor ben, kijk, de wereld draait door is natuurlijk zo'n succes. Daar kijk 1,2, 1,3 miljoen mensen dagelijks naar. Dat er zoveel spin-offs van dat programma worden bedacht, weet je wel. Ik bedoel, misschien had het gewoon niet ook uh, de wereld leert door of wat dan ook moeten heten. Uh, maar gewoon een andere titel. Want de, de valkal is dat je natuurlijk zoveel dingen gaat bedenken... die mensen allemaal relateren aan de wereld draait door... En nu zie je dat er gewoon 800.000 mensen minder hebben gekeken... dan naar de wereld draait door. Weet je wel, dus mm -hmm. dat, dat, dat... Ik heb het niet gezien. Ah, uh, Dit dat is om half elf op Nederland drie, uh, s'avonds. 420.000 ja, is toch Het is een ander publiek. Het ja. is natuurlijk, niet slecht? Ja, nee, het is... Het is, het is, het is niet slecht uh, voor Nederland. En is het ook niet typisch publiek omroep om, juist uh, wat Bart-Jan zegt... wetenschap in dit geval, om dat eens even op uh, het ja, podium te zetten... Hij hoort op het lijstje van, uh, het lijstje van Henk en Goor, dus wat ja. dat betreft... Uh, doen ze het heel goed bij ja, de vader. Ja, Goor is het voor ja, dus, ja. uh, Gemiste kans, Jan, hadden jullie met Max moeten doen. Ja, nee, goed, ik ben het gewoon niet eens met het lijstje... <laughs> met de is een moeilijke ja. vraag. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, maar het is go een goed initiatief, dus. ja. ja, en ik zou... Uh, ik, ik hoop dat het vervolg krijgt. Ik zou ook wel nog een naam weten, eigenlijk. Het is één uh, natuurwetenschap die ik met veel belangstelling volg... Maar die, wie, is vak, wie is vak, ik niet begrijp, dat is Kees Dekker. Die zit aan de tege, uh, Technische Universiteit Delft. Die doet nanotechnologie. Wil ik nou ook wel eens uitgelegd krijgen wat dat precies is. Ja. En wat het leuk aan die man is, als ik dat hier mag zeggen: uh, hij is iemand die uh, van de hoed aan de rand weet op aan de natuurkunde schijken de biologie. Maar desondanks uh, uh, gelooft in God als schepper. Ja, ja dat kunt die man en... Een, en het, het leuke is, als de EO nou uh, heel veel ruimte geeft aan mensen om uit te leggen waarom ze van het geloof zijn afgevallen, zou Matthijs van Nieuwkerk <lacht> Kees Dekker eens moeten uitnodigen en hem vragen om uit te leggen: van uh, waarom blijf jij ja. dit wetende? Desondanks vaststaan, een soort theïstische evolutie. Nou, nou, dat God uiteindelijk de persoon ze luister, is. Die, ze luisteren daar wel mee: hier af en toe. Uh, dus ja, ik zie er naar uit. Wie ik weet, uit. Staat was het niet te Wat is 10 minuten geloof ik? Hè? Of ja, je... Het is wel, het is wel 12 kort. 12 minuten Het ja. ja. ja. nou, mag wel een half uur worden. Ja, Oké, okay. ja, nou kijk uit. Uh, en er was nog een ander programma wat ook een beetje wetenschappelijk was. Semi-wetenschappelijk heet het dan. Proefkonijnen. Hè, met die twee jongens die dan allerlei experimenten doen. Uh, gingen nu ervaren hoe een bevalling voelt: uh, Valerio Zeno en uh, Dennis Storm. Nee, maar ook niet gezien? Nee, niet, ja, ik zat. Uh... Ik heb vier keer naast zijn bevalling gestaan. <laughs> <Die twee keer, laughs> dat, dat is helemaal niet leuk. Het is een hele ernstige, serieuze kwestie. Nee. En dan, moet ja, en dan, nee, dan moet je niet mee spotten. Nee, dan moet niet meer spotten. Dat werd inderdaad het experiment dat moet, de moet van de buis. Stuk <laughs> okay. uh, dan tot slot nog even. We hoorden net in het nieuws hebben Jan ook... Uh, ja, de academie uh, trekt een beetje het boetekleed. We hadden misschien toch een weeralarm moeten geven... hoewel het toch ook van alle kanten gewaarschuwd is. Uh, doen ze wel een weeralarm is het ook weer niet goed... want dan valt het uiteindelijk weer mee. Uh, ja. Wat vind je van de hele hijza over het weer? Het weeralarm is alleen maar goed, wanneer er echt twee meter sneeuw ligt... en het is min 20 graden buiten, dan is ja. er een weeralarm. Iedereen kan naar het nieuws kijken, kan naar het nieuws luisteren. Iedereen weet dat het sneeuwt. En ik vind dat hele weeralarm, weer weet je wel, het sneeuwt, ja, het is winter. Ja. Weet je wel, als, een, als, ja. als, als dat de criteria is... Dat er, dat er drie of vier of vijf centimeter sneeuw in Nederland ligt... en er is een weeralarm. Anderhalve maand geleden was er ook een weeralarm. Ik ben nog nooit zo snel van Zoetermeer naar Hilversum gekomen... <lacht> tijdens dat weeralarm. Ja. Ja. Dus afschaffen alleen wanneer het zo extreem is dat het echt heel veel gevaar oplevert, dan is het weer... Maar mensen geloven we... er ook niet meer uh, mee. in. Maar je zet te veel aandacht ja. voor de sneeuw. Ja, het lijkt wel of we in Nederland langzamerhand niet meer op een natuurlijke manier met de natuur ja. om kunnen gaan. He, we zitten we, we volgen drie weken een stervende bultrug ergens op een zandplaat bij Tessel, Wat een heel normaal natuurlijk verschijnsel is. Dat gebeurt iedere dag. Op heel veel plaatsen bultruggen liggen te sterven. Dat is helemaal niks zieligs aan. En... We kunnen blijkbaar niet meer accepteren dat de natuur is zoals die is. En dat er af en toe ook eens sneeuw valt. En dat je dan een half uurtje eerder van huis moet. Of je, uh, iets eerder moet staan om, om de, de, je straatjes schoon te vegen. En dat je dat gewoon eventjes moet doorstaan. En de berichtgeving daarover is dan wel terecht? Ik bedoel, het was een record aantal files vanochtend. Ja prima, toch 1000 ah, ja, kilometer, kilometer of meer. Ik ja, weet niet ja. precies hoeveel het was. Nou, je, je kunt de reportage en... al invullen, maar goed, dat, is, dat hoort ja. ook wel een beetje ja, bij. Ja, ik ben ja. om 18 vertrokken. Ik, ik was misschien 20 minuten later dan normaal. Ja, ik ben ook uh, een, nou, half uur, uur, ja, een half uurtje eerder van huis gegaan. Ja. Ja. Ja. En ik zit hier keurig op. goede route, ja. zeker. Ja. Nou, dan uh, wens ik jullie veel uh, sterkte terug. Uh, ja. Want het is nog steeds een beetje bezig. Uh, sneeuwkettingen erom. Gaan we gaan snel real. rijden. Ja, ja, ja. ja. <laughs> okay. Dank dat jullie hier waren. Ja, uh, Bartje Spruit en uh, Jan Slachten voor het Media Forum. Uh, we gaan een nieuw liedje draaien van Sabrina Stark. Uh, Nederlandse zanger. Ze komt uit Rotterdam oorspronkelijk. Um, ja, het is echt een allernieuwste liedje. Het is nog warm bijna. Toss Me A Dream, zo heet het. Toss me a dream. Toss me anything that you can think of. Paint a picture for me. Go ahead, girl, you can do anything. Go ahead, girl, you can do anything. Roll up my sleeves. Only the brightest eyes apply. Think big make a me. Go ahead, girl. you Sabrina Stark, Toss Me a Dream. We gaan de nationale nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Jorik Wolswijk. Hij is 22 jaar, komt uit Zwolle. En studeert daar uh, journalistiek. Klopt. Hartelijk welkom. Je bent echt op het laatste moment ingevlogen, hè? Want... Ik uh, kreeg gistermiddag te horen dat het uh, een plek voor me was. Ja, ja de uh, eigenlijke kandidaat uh, die was de stem kwijt. En dat is een beetje lastig als je op de radio moet. Dus, uh, nou ja, misschien een kleine verzachtende omstandigheid. Hoewel ik heb natuurlijk alle vertrouwen in een student journalistiek. Want wat dat wil je uiteindelijk zien. gaan doen met die opleiding? Journalist worden. Ja, nee, Dat snap ik, <laughs> Echt, maar in welke richting? Uh, ik weet nog niet. Richting televisie trekt me sowieso het meeste. Uh, ik ben een autoliefhebber, dus wie weet autojournalistiek. Ik, ik hou alles open. Okay. Het, uh... Nou, uh, eerst maar eens kijken of je het nieuws gevolgd hebt. 84 ja. punten is de score die uh, sinds gisteren staat. Dat is dus okay. gelijk ook de hoogste score. Uh, we gaan kijken of je daar overheen komt. Eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Nou, Eindelijk was het dan zover inderdaad, vorig jaar. De overname van pakjesbezorger TNT, de Amerikaanse UPS. Iedereen heeft zich eigenlijk al gefocust op die overname. gaat niet door. Het huwelijk is al ontbonden voordat het überhaupt gesloten is. Just heard like one minute ago. Ik ga gewoon nu aan het werk en uh, TNT gaat voorlopig gewoon door uh, zelfstandig. UPS zou te groot en te machtig worden. But uh, let's see what's going to happen. Ja, het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS had zich al rijk gerekend... met de aankoop van het Nederlandse TNT Express. Maar gisteren werd de overname afgeblazen... omdat UPS verwacht dat ze geen toestemming krijgen. Vraag 1. Van welk orgaan verwacht UPS... geen toestemming te krijgen voor de aankoop? Dat was een Europese commissie. En dat is goed. De Europese Commissie vindt dat de overname te weinig concurrentie overlaat op de Europese markt. Vraag 2. Een ander Nederlands bedrijf loopt door het stuklopen van de overname 1,5 miljard euro mis. Dit bedrijf heeft namelijk een groot aandeel in TNT Express. Om welk bedrijf gaat het? Dat is PostNL. Ook dat is goed. Vraag 3 is een kop uit de krant. Ik lees hem voor... En je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen. Uh, waar het bij hoort, die kop. En aan jou de taak om die combinatie te maken. De kop luidt als volgt. Propagandaoorlog via Twitter en tv. Gaat dit over 1. De strijd om de eerste marathon op natuurijs. Die wordt hard gespeeld door de ijsverenigingen. 2. Met het interview bij Oprah Winfrey... steekt Lance Armstrong weer de lont in het dopingkruidvat. Of 3. De strijd in Mali wordt niet alleen met wapens uitgevochten... maar ook via de media. Dus propagandaoorlog via Twitter en tv. Ja, dat moet een gokje worden dan. Wie van de drie? Oh, dan. Um... Nou, zet ik in op uh, de eerste op de, de ijstoestanden. Uh, ja, uh, had gekund, maar is niet goed. Het is nummer ja. drie, Mali. Toch nog. Kop uit het AD van uh, vanochtend. Vraag vier. Een extremistische moslimorganisatie plaatste gisteren twee foto's op Twitter van een Franse commando die was omgekomen in Mali. Hoe heet die organisatie? Al-Shabaab. Ja, dat is goed. Op de foto's is het stoffelijk overschot van een man in een camouflagebroek en een bebloed shirt te zien. Naast het lichaam liggen drie wapens, magazijnen en kogelwerende kleding. Um, we gaan naar vraag 5. Dat is een geluidsfragment. Luister goed, wie is hier aan het woord? De mannen die koffie schenken, juich ik erg toe, want ik zie absoluut niet in waarom dat dat vrouwenwerk zou moeten zijn. Dat is Kees van der Staaij van de SGP. fractievoorzitter van de SGP. Die partij maakte gisteren bekend dat er vanaf 1 april... ook vrouwen op de kieslijst mogen staan. Maar dat het niet de bedoeling is dat die vrouwen ook daadwerkelijk... verkozen worden en een functie gaan vervullen binnen de partij. Vraag 6. Wie zei gisteren in een reactie... ik ben het er persoonlijk niet mee eens... maar als minister moet ik waken voor de vrijheid van politieke partijen in Nederland? Wie zei dat? Oeh... Um... Dat zal Henkamp geweest zijn. Gokje. Dat is niet goed, nee. Het was ja, uh, Plasterk van Binnenlandse oh, Zaken. Ja, ja, ja, ja. We gaan naar uh, de laatste vraag. Nog maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. We zoeken is... dus een persoon. Daar komen de aanwijzingen. Vier. Ik ben al een ton armer. Drie. Ik laat een ongelukkige huisman achter. Twee. Mijn achternaam hou ik gewoon. Stop. Ik gok Helene van Rooijen. Dat zou wel eens goed kunnen zijn. Gisteren werd bekend dat ik na twintig jaar mijn man Tom van, uh, van mijn man Ton van Rooyen ga scheiden. Dat is geen gokje meer. Nee, van Rooien. Ja. Uh, ja, een Ton Armer, Ja, dat is dus die Ton. Uh, dat boek van haar heet natuurlijk De Gelukkige Huisvrouw. Het succesvolste ja. boek. En ze laat nu een. Uh, nou ja, dat weten we trouwens niet eens, dat gokken we, dat hij ongelukkig is. Hij kan ook blij zijn dat hij eindelijk eens een keer van haar af is. Uh, dat weet je natuurlijk nooit. Uh, maar in ieder geval, Tom van Rooijen brengt jou in totaal nu op uh, zes uh, punten. Uh, dat betekent dat er zometeen veertien nodig zijn om in ieder geval gelijk te komen. Oké. Okay. Ik denk dat criminaliteit uh, nooit goed te spreken is, was inderdaad.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 Bent u daarmee eens of oneens? sms dat naar 7070. 70. Dat kost wel 50 cent, u mag ook gratis bellen, 0800-1101. Kun naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. We zijn terug bij Jorik Wolsvijk, 22 jaar uit Zwolle, student journalistiek. scoorde ja. 6 in deel 1 van de quiz. Als je de 14 goed hebt, dan kom je precies gelijk met de kandidaat van gisteren. Dat is okay. 84. Dus alles meer dan 14 is gewoon goed uh, om in ieder geval de leiding te nemen in het tussenklassement. 90 seconden de tijd. Ik stel de vragen, eh, moet ik helemaal stellen... tot aan de laatste zin bijna, het laatste woord. Eh, dan pas mag je het antwoord geven of pas zeggen. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. In welke plaats wordt vanavond eerst eerste marathon op natuurreis verreden? De Noordlagen. Goed, hoe heet de fractievoorzitter die 1 februari voor de rechter verschijnt... voor computervrede breuk? Henkel. Goed, twee Nederlandse vrouwen hopen een miljoen armbandjes uit te delen... om te protesteren tegen wat? Besten. Goed, 56 landen hebben het internationaal Strafhof opgeroepen... om onderzoek te doen naar welk land? Pas. Syrië. Welk bedrijf gaat in reclamespotjes aandacht besteden aan overgewicht? Uh, Fastfoodketens. Coca-Cola is ja. het. Met hoeveel procent stijgen dit jaar de gemeentelijke woonlasten gemiddeld? Pas. 2%. procent. Welke EU-leider houdt komende vrijdag een toespraak in Nederland? Uh, Cameron. Goed, Nederland behoudt volgens de, welke kredietbeoordelen de hoogste status van AAA? Standard and Poor's. Welke 23-jarige zwemmer heeft een punt achter zijn carrière gezet? Pas. Dat is Job Kienhuizen. Een agent in Volendam maakte gisteren een blunder door te twitteren dat de kerf van welk duo was vernield? Dat ja. Is goed. Hoe heet de directeur van het Centraal Planbureau die na het aflopen van zijn zittingstermijn in mei niet terugkomt? Koen Terlings. Goed. In welke stad zijn inbrekers erin geslaagd een bankkluis te kraken door een tunnel te graven? Pas. Dat was Berlijn. Bezoekers van het Paleis op de Dam in Amsterdam kunnen binnenkort een rondleiding volgen die is ingesproken door welke oud-politicus? Job Cohen. Goed. Welke voetbaljournalist is zondag 3 februari te zien in de serie Lieve Lisa? Pas. Johan Derksen. Een aantal gebouwen van welke universiteit is gisteren ontruimd... wegens een stroomstoring? Nee, hey, Pas. Universiteit Leiden. In welke maand verwachten de Britse prins William en zijn vrouw Kate... hun eerste kind? Juli. Goed. Welke Feyenoorder tekende gisteren een contract voor vier jaar bij Vitesse? Pas. Kevin Leerdam. Welke zanger heeft de eerste single van Gerard Joling geschreven... die vrijdag verschijnt? Ik luister geen Gerard Joling. pas. Ook niet aan Jan, Jan Smit? Nee, nee, helaas. Ja, die heeft hem geschreven. Uh, ja, dat kan. Uh, ik vraag me ook af of het die genoeg was geweest als je die wel had geweten. Want uh, je moest te vaak passen, denk ja, ik. Hè? Ja. Er moesten er 14 goed zijn, minimaal. Uh, ja. Het zijn er 8 geworden. Maar helaas. al de 6 uit de, de eerste ronde is 48. Jammer. Hoeveel is dat juist? derde? <laughs> Oké, okay. ja. nee, daar kan je het op gooien dan. Nee, dat is flauw. Uh, ja, nee, dat zit er gewoon in. Uh, je krijgt van ons mee de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de dat mok mooi. en de lunchbox. Yes. En wie weet zien we je dan een keer in het vak. Wie weet. Bedankt. Succes met je studie en een goede reis terug naar Zwolle. Uh, want dat zal best nog wel even duren misschien. Vanwege de sneeuw. Uh, daar gaan we zometeen ook meer over horen in het NOS Nieuws. Ongetwijfeld. Uh, zometeen om 1 uur. En dan uh, daarna een werklunch. En dat doen we vandaag met uh, Marieke Spliethoff. Die is conservator van Paleis Het Loo. En is betrokken bij die actie om uh, nou ja, een mooi portret van de koningin te maken. Ze hebben er geloof ik iets van 2000 binnengekregen. zij mag daar met een uh, goede jury een keuze uitmaken. En wat is nou een goed statieportret? Dat is de belangrijkste vraag zometeen. Na het NOS Nieuws. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Het sneeuwt al in het zuiden. langste de ochtendspits ooit. Normaal is het hier naartoe, is het 15 minuten. We doen er bijna een uur over.